Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het gebruik van duurzame energie van het totale verbruik. Dat is 0,3 procentpunt meer dan in 2014. Het gebruik van energie uit onder meer zon en wind... ligt al jaren ver achter bij de doelstellingen van het kabinet. Volgens het Energieakkoord moet in 2020... 14 procent uit hernieuwbare bronnen komen. Als het aandeel niet sneller groeit... kan het kabinet dwingende maatregelen nemen om het aandeel te vergroten. Bij Coca-Cola in Dongen is zoutzuur gelekt. De situatie is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden. Zoutzuur is een erg bijtende stof en kan brandwonden veroorzaken. Nadat het lek kort voor middernacht was ontdekt... is alle afvoer naar buiten stilgelegd... zodat er geen schadelijke dampen vrijkomen. Ook heeft de brandweer een zogeheten waterscherm aangelegd... zodat dampen die toch zijn vrijgekomen worden neergeslagen. De fabriek van Coca-Cola staat op een industrieterrein aan de rand van Dongen. Er zijn geen huizen in de buurt. ExxonMobil hoeft niets extra's te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is gebleken op de aandeelhoudersvergadering van de oliemaatschappij. Voorstellen van actiegroepen voor een groener beleid werden verworpen. Ook een plan om een klimaatexpert in de Raad van Bestuur te benoemen haalde het niet. Actievoerders waren wel tevreden dat bijna 40% van de mensen stemden voor een voorstel... om Exxon te laten rapporteren over hoe klimaatverandering de bedrijfsresultaten beïnvloedt. Archeologen hebben in het zuiden van Frankrijk waarschijnlijk de oudste menselijke bouwwerken ontdekt. Ze zijn 175.000 jaar oud en gemaakt door neandertalers. De onderzoekers vonden in een grot stapels van honderden stallig mythe. Kalkkegels die op de bodem van een grot staan. Die waren opgestapeld in een grote en een kleinere cirkel. De vondst werd al in de jaren 90 gedaan, maar tot nu toe werd gedacht dat het bouwsel 50.000 jaar oud was. En nu blijkt dat het veel ouder is. De onderzoekers concluderen daaruit dat neandertalers slimmer waren dan wordt gedacht. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 graden. Overdag eerst grijs, maar in de loop van de dag wat meer zon. wordt het tussen de 18 en 22 graden. Dit was het RWE. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 on mm -hmm. But you're not the only one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 dangerous <laughs> fucking delicious <laughs> talk to me talk to me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 Lopen. En ik dacht, ooh ooh, ik was meteen ondersteboven en jij jongen, de hoek. Oe, en we liepen samen verder en ik dacht, ooh ooh, was er bijna in zo?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 9. I'm, I'm gonna